Levi van Eck met het NOS-journaal. In Duitsland wordt waarschijnlijk vanaf 15 mei de Bundesliga weer hervat. De voetbalwedstrijden worden wel zonder publiek gespeeld. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen rond Angela Merkel. De Duitse deelstaten zullen volgens die bronnen morgen instemmen met een verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Ecuador telt inmiddels meer dan 30.000 coronabesmettingen. Het officiële dodental in het land staat op ruim 1500. Dat aantal ligt waarschijnlijk vele malen hoger. Met name in de grootste stad van Ecuador, Guayaquil, zal het dodental nog hard stijgen. Het zorgsysteem in die stad was zwaar overbelast. Lichamen van overleden coronapatiënten lagen soms dagenlang op straat. Het kabinet wil meer perspectief gaan bieden in de strijd tegen corona. Zo wordt woensdag het advies om thuis te blijven veranderd in blijf thuis als je klachten hebt. Melden bronnen aan Nieuwsuur. Ook zouden kappers en schoonheidsspecialisten binnenkort mogelijk weer open mogen. Net als terrassen en strandtenten. Grote evenementen en volle kroegen blijven voorlopig verboden. De directeur van een zorginstelling in Almelo... moet 670.000 euro aan subsidie terugbetalen aan de gemeente. Volgens de rechtbank heeft ze toegegeven... dat ze geld van zakelijke rekeningen had opgenomen... om te vergokken in het casino. Daarnaast gebruikte ze het geld voor cadeaus voor cliënten. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken... Dat gebeurde om middernacht op het 5 meiplein voor Hotel de Wereld. In dat hotel onderhandelden de Duitsers in 1945 met de geallieerden over capitulatie. De bevrijdingsfestivals gaan vandaag niet door... maar online zijn wel verschillende activiteiten te volgen. Het weer, het is helder en fris. Landinwaarts koelt af tot rond het vriespunt. Bevrijdingsdag verloopt met veel zon en wat stapelwolken. Alleen in het noorden kan de bewolking wat dikker zijn. Het wordt 13 tot 17 graden... Morgen veel zon en nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Tom, Tom, Tom, Tom I'm yeah.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 Voor mij alle. Listen, it's a funky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 world we're gonna make for the snake.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 Just keep on pushing your shopping cart through the store